So the sun shines on this funeral, just the same as on a birth, the way it shines on everything that happens here on Earth. It rolls across the western sky and back into the sea. Spends the day's last rays upon this fucked up family. So long, old pal. The last time I saw Alice, she was leaving Santa Fe with a bunch of round eyed Buddhists in a killer sheriff said they turned her out of texas yeah she burned them down back home now she's wild with expectation on the edge of the unknown singing oh it's enough to be on your way it's enough to cover ground it's enough center of the smokestack yes and back into the storm she blew up over the san juan mountains she spent herself at last the threat of heavy weather that was what she knew the best oh it's enough to be on It's enough just to cover ground. It's enough to be moving on. Hold oh, better build it behind your eyes, carry it in your heart. Say. on sunday an hour before the sun it had me watching the headlights out on highway 591 till i stepped into my trousers till i pulled my big boots on i walked out on the mesa and i stumbled Song. Oh it's enough to be on your way, it's enough to cover ground, it's enough. heb je besluit genomen nou uh, uit de uh, IT richting muziek? Ja, ja want ja. ik kon uh, vanaf dag 1 daar eigenlijk van leven. Dus dat, dat, dat was uh, wat voor veel muzikanten door het lesgeven en daarna het spelen. Daar hadden, ik gaf les aan het muziekpakhuis in Amsterdam ja. en later hier in Haarlem in uh, uh, mijn privépraktijk. Ik speelde in allerlei bandjes, rockpop, bluesbandjes, um, en uh, in 1995, uh, toen een van mijn bands uit elkaar donderde, uh, toen dacht ik van, hmm, ik uh, wil eigenlijk, en dat was naar aanleiding van een zanger die uit een band stapte, uh -huh. dacht ik van, nou, dit, uh, dit gaat me niet meer gebeuren, ik ga zelf zingen. Oké. Okay. En ik heb toen een duo gehad, uh, Too True To Be Blue heiden wij. En wij gingen de Nederlandse podium af. En ook daar speelden we eigenlijk al binnen de kortste keren op alle grote bluesfestivals. Oh, en dat, uh, dat was op zich ook heel inspirerend. Maar doordat wij uh, even een, een aanrader van als je in de muziek zit, als je solo of in een duo speelt dan kun je over het algemeen wat makkelijker optredens krijgen. Want je bent goedkoper. Het is ja. makkelijker in het vervoer, dus je hoeft geen bus te hebben. Ja, ja, ja. En hoe minder bandleden, ja, ja. hoe minder meningen. Ja. <laughs> dus dat, dat, ja, ja. En dat... Maar daar zat hem ook gelijk... Ik, ik was een half jaar, heb ik op een gegeven moment... in 1991 in Amerika gezeten, in Californië. Okay. Daar hadden we daar wat, wat invloeden op gedaan. En wilde meer, zullen zeggen, die Amerikanen in... In 1995 ik, kreeg ik dat, uh, dat duo en dat was echt een blues duo, dus akoestische blues. Met wie was dat? Dat was met Frits Verheij en die speelde Montemoreca en zong. En uh, de, wij uh, gingen dus, wat je in die tijd had, elk dorp had wel een bluesroute of een, een bluesfestival. Ja. Ja. En al die festivals gingen wij af en uh, dat was, was ontzettend leuk om te doen. Ja. Heb je daarvan nog een nummer uh, opgeschreven? Nee, want we nee? hebben wel een demo daarvan... maar dat is dusdanig lang geleden... en ik geloof ook dat de kwaliteit <laughs> van het geboden... niet helemaal de uh, tand tijds heeft doorstaan. Oké, okay, jammer. Ja, ja, ja. En maar uh, wat, uh, wat toen het geval was... ik was getrouwd met een Amerikaanse was... inmiddels een Amerikaanse ja. vrouw... en die werkte bij de Wereldomroep... en uh, eigenlijk uh, in 1998 uh, nam zij het besluit of moet ik zeggen, namen wij het besluit om richting Amerika uh, te gaan. Uh, zij wilde daar haar carrière voortzetten. Okay. En ik was een klein beetje klaar met de Nederlandse zien. Of... Ah. En dat had ermee uh, te maken dat je aan de ene kant kan zeggen... goh, je kan al na een hele korte periode kan je al die bluesfestivals doen... Mm -hmm. dan zul jij wel heel erg goed zijn. Maar je bent toch een beetje oog in het land der blinden. En uh, ik was natuurlijk geïnspireerd door ja, de goden binnen die, uh, binnen epigone, die muziek. Ja, ja. En uh, een aantal andere epigonen die daar na kwamen, die mij die nog steeds leefden, die je nog steeds kon zien, die uh, ontzettend goed waren. En ik merkte van, ja, ik wil eigenlijk door. En uh, hoe doe je dat? Nou ja misschien moet je gewoon naar uh, daar waar die muziek uh, is begonnen. Dus okay. wij combineren ja. die twee uh, ambities. Ja. Mijn vrouw die ging uh, werken bij een radiostation in Boston en ik ben mee verhuisd en heb een jaar daar gezeten. En uh, um, dat heeft inderdaad helaas moet ik zeggen maar een jaar geduurd. Daarna ben ik uh, na een scheiding teruggekeerd in uh, Nederland, okay. ben mijn wonden gaan likken en ben gaan kijken van ja wat wil ik eigenlijk in Nederland? Wat, okay. wat maar wil... Amerika heeft je wel wat gebracht. Zeker. Ja, ja? oké. Okay. Ja. ja, want wat je daar ziet is dat okay. uh, inderdaad het niveau van de muzikanten en de muziek dusdanig hoog is. Dat, ja, daar kan je alleen maar enorm door worden geïnspireerd. En wat daar ook wel bij zat, is dat. Ik heb eigenlijk mijn muziek, muziekcarrière moet ik dan zeggen, uh, altijd als een soort zo professioneel mogelijk uh, wil benaderen. Dus okay. de. de ja. Ja. Um, uh, ...wat werkt, dat werkt. En ik merkte um, in die periode... ...dat ik met een hele hoop muzikanten ook werkte... ...waarvan ik dacht, ja, dit, dit, dit kan niet ja. werken. En dat kan ja. om allerlei redenen zijn. Uh, onbetrouwbaarheid, ja. mensen die drank- of drugsproblemen hadden... Uh, ...mensen die uh, shit niet voor elkaar hadden, noem maar op. En ik merkte van, ja, ik ben gewoon een stretengozer... ...die uh, iets te vertellen heeft en uh, lol wil hebben... ...maar het moet wel werken. Ja. En je merkt in Amerika dat je komt echt niet aan de bak... als je je shit niet voor elkaar hebt. Je ja, Want voor jou niet tien anderen, ja. duizend anderen. Ja. Echt, ze trekken een la open en ja. dan komt er een partij talent naar boven. Dat ja. wil je niet weten. Dus mijn allereerste jam CC waar ik naartoe ging... ik heb mijn gitaar in de koffer gelaten. Ja. Dat was gewoon zo goed. Maar tegelijkertijd ook heel inspirerend. Dus dat betekent ja. dat... Uh, en dat, dat heb je in Nederland niet uh, teruggevonden eigenlijk, nee. of nou ja, minder? Je, ja. uh, de, de, het bestaat zeker, ja. en, en zeker tegenwoordig uh, is het een vereiste... Uh, um, ja. om gewoon überhaupt iets te kunnen... Maar in die tijd was het inderdaad nog, ja, het moet wel leuk blijven, jongens. Nou, nee, niet per se. Weet je, want je, je moet gewoon zorgen dat, uh, dat je, je moet je demos hebben, je moet je PR-materiaal hebben, je moet je visitekaartjes hebben, je moet ja. je hebben, vervoer hebben, je moet goede apparatuur hebben, je moet een manager hebben, je moet een boeker hebben. Ja, en geen muziek maken natuurlijk, hè. Nee, want je gaat dan met voor vijftientjes ga je in een afgetrapt busje naar delft rijden ja. om daar te spelen voor de barman. Nou, hoe het eigenlijk gegaan is, dat ja, ik kwam ja. in, uh, dus terug... en toen dacht ik van, ja, ik, ik nu eigenlijk is mijn, mijn punt druk, ik ga een plaat maken. En toen ja. ben, ben, in uh, 2001, heb ik Backlog uitgebracht... en dat was een ja. album van uh, covers ja. uh, en, okay. uh, en een stuk of vijf eigen nummers. En dat waren nummers die mij allemaal hebben geïnspireerd. Uh, akoestische gitaarnummers. En het was uh, ja, de plaat die je, uh, zeg maar als eerste, die plaat die je moet maken. En die stuur je de wereld in... Uh, dat was ook voor mij een allereerste um, test, zou je kunnen zeggen... van wil ik ook ja, ja. meer okay. commercieel ook uh, live gaan spelen... Mm -hmm. en kijken of je verdiensten eruit kan halen. Ja. En dat bleek al vrij snel gewoon onmogelijk... omdat de type muziek waarvan ik hou... eigenlijk ja. per definitie niet zo commercieel is. Okay. Ja, Het is ja, ja, oude ja. mannen muziek. <laughs> ja, ik was al veertig. Dus... Ja, ik was al veertig. Ja. Maar je zegt dat is de plaat die... Uh, die die je moest maken, je eerste plaat. Ja, inderdaad. Al, ja al die ervaring van die 40, afgelopen 40 jaar, die kwam daarin terug of zo. Ja, ja, ja. dus inderdaad, ja. Blues invloed, singer, songwriter invloed, oh, Nummers is, ja. van Don McLean. Ik heb vijf covers daarvan opgenomen. Ja. Um, Don McLean inspireert toch ook wel uh, jonge mensen. Ik denk, uh, Die zegt oude mannen muziek, doe je misschien? Uh, jezelf uh, tekort aan? Misschien, maar ook dat is in golven gegaan. Want je ziet dat met name nu door onder andere ook door rapmuziek, dat teksten. Heel belangrijk worden. En er is natuurlijk een fase geweest, of het is eigenlijk altijd wel van dat in de popmuziek, dat het een beetje Ladidaar gebeuren is. Ja. Niet altijd en in veel herhalingen. Wat, dat wat hij schreef, met name eind jaren 60 en in de jaren 70, was, ja, was Poëzie. Was fenomenale ja, ja. Uh, verhalen ja, ja. vertelende ja. nummers. Ja. Ja. Maar die eerste plaat, ja, die moest even uit mijn systeem. En, dat, uh, dat is uh, en, en daarna. Ben ik eigenlijk heb ik al is al het materiaal wat ik zelf heb uitgebracht van eigen hand. Is het nog het geworden die uh, eerste plaat? ja dat was op zich wel een leuke verhalen ook al ja. meer, want er, nou, destijds had je dan een aantal platenwinkels dan ga je met zo'n uh, doosje met platen cd's ga je daar naartoe ja echt, hier met ja de zeker af? ja, ja best afgegaan dus uit de ja? uit de, uit, de, uit de kofferbak zou we zeggen oh. ja, ja. en vervolgens ga je dan naar zo'n platenzaak en dan breng je de 25 cd's naartoe en dan lig je daar een poosje en twee maanden daarna ga je dan de buiten ophalen en dan blijkt dat het 23 cd's zijn ja. en dat er dan uh, 15 gulden of nee 15 euro uh, in ligt ja ja ...dat je denkt, oké, okay, dit is niet mijn weg. De nee. cd okay. is uh, deze wel serieus uh, besproken in de vakpers... ...want op Zeker. jouw site heb je dus ook heel trots laat je daar... Ja. ...het is niet helemaal goed leesbaar, het is een hele oude essentie, ...maar hij is wel dus echt opgepikt ook. Uh, ja, en, uh, tot, ja. Dus, en dat is denk ik grosso modo kun je zeggen... Uh, ...dat um, of het verkoopt uh, of dat het aanslaat mm -hmm. bij grotere groepen mensen... ...heeft niets te maken met kwaliteit... Nee. Want ik weet dat het een goede plaat is. En, uh, dat ik hoor ja. inderdaad van, uh, van over, uh, niet alleen van de recensenten... die dat hebben gedaan, maar ook van andere collega's van, uh, shit, hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? De, okay. die, die, dat ja. gitaarspel. Ja. Um, kwantiteit op zich zegt natuurlijk niet zoveel, maar er staan 17 nummers op. Dus ja. Dat is op zich ook al. Uh, nou, dit was ook gelijk een beetje de. Want een van de lessen die ik daarin had. Uh, ik zeg altijd, uh, ik ben iemand die in één nummer. Uh, van 7 minuten 17 onderwerpen wil stoppen uh, ja, ja. dat heb je ja. moeten leren dat ja. je dat je ja. ook daar een soort efficiëntie in moet hebben dat je weer duidelijk heel duidelijk ja. Ja. Ja. maar je zegt uh, kwaliteit kwaliteit heeft niets te maken met of het verkoopt ja of nee nee nee. wat dan wel dat zijn twee vragen eigenlijk namelijk wil je wil je muziek maken die verkoopt wat moet je daarvoor doen uh, en um, uh, zou je het ook ik definieer tegenwoordig als volgt wat is het betaalmiddel waarin je uitbetaald wilt worden? Wat is de currency uh, die hmm. je daarvoor wilt krijgen? Is dat in de vorm van geld? Plekken waar je speelt? Mensen met wie je speelt? Uh, TV-programma's die je doet? Radioprogramma's die je doet? Hoeveel interviews die je doet? Hoeveel streams krijg je? Oh. Het is een compound van dingen waar je een keuze in moet maken ja, als artiest ja. om je dingen te doen. De bron is natuurlijk... Je moet het doen. Omdat het ja. in je zit. En omdat het naar buiten moet. En het is uh, nummers schrijven, platen maken. Eigenlijk alles wat ik daarin doe is uh, even lomp gezegd: iets van dat doe je om niet gierend gek te worden. En om een handvat te hebben om dit leven uh, ja, ik mooi gezicht, te, kunnen, te ja. kunnen pakken. Dus het zit in je en het moet eruit. Het moet eruit, je? ja? Ja. En de grootste lol, en dat is in die zin... als je ja. dat zou willen doen het nummer Songsmith... wat op mijn laatste plaats staat... definieert waarom ik schrijf, waarom ik die dingen doe. Ja. En uh, ja. ik, ik werk natuurlijk tegenwoordig als producer... heel veel met mensen die daarmee struggelen. Omdat uh, op het moment dat jij zegt... ik wil van kunst mijn vak maken... komen er andere criteria bij. Dan, dan moet je dus echt gaan nadenken over... oké, okay, uh, ik wil dit, maar zij willen wat anders. En uh, als zij wat anders willen, ja, zij zijn degene die betalen... Uh, oké, okay, dan moet ik misschien mijn kunst daar meer naar gaan modelleren. Uh, of je moet zeggen... ja, interesseer interesseert me niet wat het publiek wil. Nee, ja. uh, Rick Rubin uh, zegt ook van... the audience... het is het laatste waarnaar ik luister. <laughs> ja. Je publiek is het laatste wanneer je luistert. Ja. Maar uh, daarvoor moet je... Uh, die insteek moet je daar dan wel naar hebben. En dat is ja. heel lastig... omdat iedereen is een grote broer, heeft een mening over wat jij doet. Dus dat ook nu ik als producent veel meer werk... en ook teksten schrijf voor anderen zie je dat ze er allemaal mee struggelen... van hoe gaan we dit aan? Uh, uh, maar de, de, als die bron niet is... ik moet dit doen... Ik, ik kan niet anders... dan werk ik meestal niet met jou samen. Als het iets is van... ja, maar ik wil rijk, beroemd, la, het zal me allemaal wel. Weet je, dat, daar is het leven te kort voor. Dat vind ik niet interessant. Ja, dat is eigenlijk de, de, de houding van de gemiddelde artiest op dit moment... ik wil snel rijk en beroemd worden... Toch? Ja. Aandacht, aandacht, aandacht. Ja. En, aandacht is en heel snel? En aandacht ja. is het schaarste goed. Dus dat betekent dat je, als jij de aandacht hebt, heeft een ander het niet. Dus daar komt competitie bij kijken. Ja, en dan ben ik al helemaal weg. Dat zegt me helemaal niks. Ja. De beste, de beste zangers van Nederland. Ja. Echt? Ja. will be heard. I plead guilty to conjecture, distortion, hyperbole. The ironic smile when I write surely tells it all. In a world of first responders to the misery of others, I observe and bide my time until I put my truth to rhyme. A eulogy of love gone wrong, an anthem or a curse, whether real or conjured out message is the word. Yes. If you give me half a chance, I'll yo-yo with your mind. I'll leave you thinking for yourself, not till the party line. But attention span a commodity that's handed out economically. Misconstrued, you're offended. With anger, you apprehended what you perceive to be the substance when all you really heard was the clutter of your mind. In four-letter words. Think you have me in your chokehold? You got the goods on me, no sense of moving forward, I'll get the third degree. You see my evasive antics, know my whereabouts, when all I wanna do is to get lost in the crowd. to no fame, it's your tinsel currency. No need for immortality, no fear of missing out, I'll live my life vicariously through the stories I recount. Whether I'm ignored, revered, laughed at, scolded, jailed, or mucked, it's really all the same to me, I don't give a fuck, I have my joy pounding down the words as I see fit. All the rest is ego. Superficial shit. Maar goed, rond vind jaar dat je eerste plaat? die ja. moest eruit. Daarna ben ik verder platen gaan maken en gaan schrijven. Okay. Ja, gaan schrijven ook, ja. ja. ja. ja. Dus uh, teksten ontwikkelingen, uh, ontwikkelen en uh, arrangementen ontwikkelen. Verschillende settingen daarvoor kiezen. En altijd uh, zoveel mogelijk geprobeerd om dat zelf te initiëren. Okay. Ja. Dus om te zeggen, ik ga een plaat maken. Ik wil daar die mensen bij hebben. Dus al die um, situaties die plaat hebben allemaal mm -hmm. een verschillend karakter. Dus, en dat, dat begon eerst met uh, ja, popmuziek, uh, pop-americana-achtig band georiënteerd, maar ook veel muziek uh, later, ik heb één plaat gemaakt waar alleen maar banjo-muziek op staat. Oh. Dus een uh, instrumentale plaat. En, uh, Want was ik, het al, uh, toen ben je al met de banjo begonnen eigenlijk, hè? rond je veertigste. Ja, ik, ja, ik, okay. ik heb natuurlijk in Amerika gewoond, heel veel rondgereisd. Ja? En uh, ik heb geloof ik iets van 38 staten of zo uh, ben ik geweest. <laughs> en met name toen we rondreden in, uh, in Virginia, West Virginia. Mm -hmm. Daar werd ik erg, erg geïnspireerd door de muziek die daar op de radio werd gedraaid. Ja? En ben me gaan uh, ga, ga, die stijlen gaan uh, eigen maken. En dat is old-time muziek. Uh, even voor de luisteraars thuis, ja. banjo en, en aanverbond Het banjo is een, eigenlijk een Afrikaans instrument. komt via de Goethe en de Ngoni is die um, op een gegeven moment ergens via de Caribbean in Amerika ja. verzeild geraakt, is daar door de Witte Keuterboeren, zou je kunnen zeggen, opgepikt. <laughs> ja. En uh, vanaf zeg maar 18. 40, uh, is dat in de uh, via onder andere Blackface en dergelijke, uh, dus minstrel music is dat in de Amerikaanse muziek uh, terechtgekomen okay. want ik zie ook dat je mandoline ook uh, ja, speelt in de ja, momenten. ik ben uh, op een gegeven moment ja, nou, wat ja. meer in die ja. folk instrumenten gaan duiken en, uh, okay. en uh, mandoline, banjo en dan praten we over de, zeg maar, je hebt verschillende typen banjo's uh, in, ik speel open back banjo... dat is een okay. vijfsnarige banjo... en dat is niet een instrument à la een gitaar... Die, waar je de hoogte van de snaren allemaal... op één volgorde hebt... maar de hoogst klinkende snaar die zit bovenin... dus dicht bij je gezicht, zou ik maar zeggen. Oh, en daarna okay. heb je de, de, de snaren die naar beneden gaan. Ja, ja. Daar heb je twee typen van. Uh, Degene die je net liet zien? Ja. En dan heb je een bluegrass banjo... en die heeft een soort resonator aan de achterkant... Dus dat is een banjo met een soort. met een dichte achterkant. Ja. En die zijn. Dat, dat, dat is een heel luid instrument. En die worden met name in bluegrass muziek gebruikt. En bluegrass muziek is eigenlijk, zou je kunnen zeggen. ...volkmuziek, uh, uh, oude type muziek wat naar de stad is gebracht. Oh, okay. En wat bij bluegrass muziek, daar ging je naar luisteren... ...dat speelde je samen, dat was erg geformaliseerd. Dus ja. bluegrass is een banjo, een akoestische gitaar... ...een viool, een mandoline, een staande bas en vooral geen drums. Ja. Daar zit geen drums bij. Nee. In uh, oldtime muziek, daar had je alle instrumenten die voorhanden waren. Dus als je ja, ja. een doos had... Ja gaan wel lekker muziek maken ja. toch? Ja. Wasboard, ja. watboard, lepels, ja. Uh, ja. lepels, ja, lepels. ja. ja. ja, ja inderdaad ja. Ja. Ja. ja. En en banjo spelers die waren dus uh, en dat zag je in die tijd, die die brachten dat dat zaakje bij heen. Ja. I filled last night upon my bed and them prison bars all around me And them cold chains ook gaan zingen. Ja, is dat staat nog een grote stap? Een stap. Dat was in 1995 inderdaad, van yeah. toen een, een, een, een zanger uit de band stapte, dacht ik, ah, dat, is, dat, dat kan is ik zelf ook. Zangers, je kan dat boek over volschrijven. Ja. Maar uh, toen, toen ben ik daar begonnen, en ik heb niet altijd de beste stem vind ik zelf, en uh, toen ik in Boston zat, toen kreeg ik problemen met mijn stembanden, toen ben ik daar, heb ik daar, zeg ik altijd, mijn eerste uh, uh, muziekvideo gemaakt, want in het ziekenhuis, want ik kreeg een camera door mijn uh, neus heen die naar mijn stembanden. ging, ah. en wat bleek, ik had stembandschade die niet te repareren was. Oei. Nou, de meeste mensen zouden hebben gezegd... nou ja, oké, okay, klaar. Dan, ja. Kan, dan kan je ook, dus ook niet zingen. En ik dacht, ja, nou ja, dan heb ik een goed excuus. Dus, <laughs> <laughs> dus ik ben uh, gaan zingen en uh, dat doe ik sindsdien. En uh, met veel plezier, moet ik zeggen. En dat maakte ook dat die combinatie van dat, uh, de teksten schrijven... en dat naar buiten brengen... Ja. Dat, ik, uh, ja, dat je ineens al die ingrediënten ah, samen okay. had. het ja. tekst in Nederlands of ook Engels? Nee, alleen maar Engels. Alleen maar Engels, okay. maar ik vind Nederlandse teksten vind ik erg moeilijk. Ik vind ze vaak direct... Mm -hmm. En uh, Engelse teksten, dat komt bij mij natuurlijk. Je kan wat okay. om, omvloerster uh, daarin uh, zingen. Uh, je boodschap kwijt. Maar dat betekent dus ook dat je heel veel uh, Engels moet lezen. Wat ik al sinds mijn jeugd doe. Ja. Uh, veel ja, boeken moet die lezen. Die, ja. Amerikaanse series kijken. Uh, poetry. Ja, en op een gegeven ja. moment ook uh, schrijven, zelf schrijven. Maar je had het net over je eigen stem. Maar uh, stem is natuurlijk heel subjectief. Je kijkt maar naar Bob Dylan. Hoe die in die 60 jaar hoe zijn stem is veranderd. En het is nog steeds mooi vind ik dan. Ja. Ja. Ik heb het moeten leren om het mooi te vinden... of om het te okay. accepteren. Ja. En uh, in het begin probeer je daar heel veel aan te draaien... en te zeggen van, ja. hoe moet ik dit doen? En uh, dus op, ik durf best te zeggen... op mijn eerste plaat, backlog... daar staan 10.000 edits. Minimaal. Okay. Uh, mijn, voor je stem eigenlijk. vooral ja. ja, voor je voor stem. stem. Ja. Ja. Voor, op mijn één na laatste plaat. Mijn laatste plaat is een beetje ja. anders onderin. Maar nou eigenlijk mijn laatste plaat ook. Dus je leert accepteren dit is wat het is en ook omdat je daarmee de, uh, de emotie ja. die erin ligt, de, die ja. jij erin legt, uh, gewoon op een natuurlijke manier naar buiten komt ja. zonder dat je dat procest. Ja. En uh, dat is natuurlijk iets van de laatste jaren dat de studiotechniek zo goed is geworden dat uh, het allemaal al hetzelfde klinkt. En dat, uh, ja. dat is wat we net met Alice en Kraus hadden. Dat je op een gegeven moment denkt: ja, ja, ik hoor dat het in een studio netjes gepolijst. Ja. En dan nog is het fantastisch hoor, ja. uh, uh, wel wezen. En wat bedoel je met editen? Dat je dan over, opnieuw of ofzo? Of ga je het uh, met je software een beetje bijtrekken en zo? Alles. Alles ja? Alles. Ja? Oké. Okay. En dus, uh, dat, uh, dat gaat je op een gegeven moment tegenstaan. Ja. En bij, uh, bij mijn laatste plaat is het echt iets van, ja, proberen toch het grijpen van het moment. Gewoon een keer, ja. Ja, van, van dit is wat het is. Ja. Accepteren van dit is wat het is. Ja. En uh, gelukkig doet het publiek dat ook. Dus, uh, <laughs> <laughs> een van de dingen die natuurlijk een belangrijke ontwikkeling is, dat ik heb natuurlijk ook altijd in onderwijs gezeten, dus ik heb uh, in 2006 ben ik in aanraking gekomen... Of gescout, moet ik zeggen, door een Amerikaans bedrijf. Bedrijf. Bedrijf. Bedrijf. <laughs> <Ja>. bedrijf. <laughs> yeah. uh, uh, True Fire. En daar uh, yeah. yeah. uh, heb ik mijn eerste cursus daar uitgebracht. Dat was okay. een cursus Jump Blues. En uh, dat contact was zo positief... dat zij hebben mij gevraagd om meer daarvoor te schrijven. Okay. Ook omdat ik een beetje een alles-eten ben. Ja. Dus Jump Lose was eigenlijk iets waar ik in 1997 een boek over had geschreven. Maar goed, de, dat contact dat liep heel goed. en uh, Ik heb een aantal ja. Ja. Ja. cursussen voor hen geschreven. En na, na verloop van tijd heb ik gezegd... goh, dat reizen naar Amerika, naar die studio, allemaal hartstikke leuk. Ja. Maar uh, acht uur in het vliegtuig zitten. Of bij mij tien uur. Ja. En... Dat zag ik eigenlijk niet zo zitten. Dus waarom koop ik niet gewoon camera's... en ga ik het gewoon hier opnemen? Oh, en toen zei ze... nou oké, okay, probeer maar. Yeah. En uh, dan hebben we een cursus hier opgenomen. En dat was zo'n succes. Dat daaruit eigenlijk van nature... de vraag ontstond van... goh, kun je dan ook niet andere mensen gaan produceren? Yeah. Maar uh, dat, het slaat wel aan, al die cursussen. Yeah. Uh, ja, wat, yeah. de eerste was een bestseller gelijk, dus vandaar dat ze okay. hem in Amerika... al heel erg leuk yeah. vonden. Ah. <laughs> en ook de tweede liep heel erg goed... En, uh, nou, vanuit, wat ik zeg, vanuit natuur, ontstond daar de vraag van... Goh, kun je dan ook niet eens met andere artiesten wat gaan doen? Nou, oké. Okay. Dus ik, had, ik heb een videostudio gemaakt, audio-apparatuur, video -apparatuur gekocht. En geleerd om dat te produceren, te editen en dergelijke. Oh, natuurlijk, ja. ja. En uh, ja, hoe, hoe gaat zoiets? Uh, dan ga je eerst de mensen in de scene vragen. Je gaat eerst je vrienden vragen van ja. wie zouden dit kunnen? En dan kwam ik bij uh, Richard van Bergen, Raymond Nijenhuis, uh, Reinier Voet, kwam ik uit... Dus dat waren okay, de eerste ja. drie die ik heb geproduceerd. En dat waren allemaal bestsellers. Dus ja, toen vonden ze me in Amerika nog ineens <laughs> een stuk leuker. En toen is dat uitgebreid. Ik heb, ja, uiteindelijk heb ik uh, yeah. 58 cursussen gemaakt voor so. hun. Dan komen we bij een heel ander aspect, productie. Ja, producer ben je ook natuurlijk. Ja, ik heb je persoonlijk mee mogen maken bij de Multi Brothers. Hoe ging dat? Nou, als, uh, de, de rol die ik had bij Truefire was een produce, uh, als, zeg maar, als producent. Wat, ja. wat doet een producent? Een producent maakt een product voor een bepaalde markt. En doet dat met een bepaalde vorm van inhoud. En probeert die, al die dingen aan elkaar vast te koppelen. Ja. In dit geval praat je over muziek. Dat, uh, dat heeft een uh, bepaalde interne, inherente kwaliteit. wordt door ja. artiesten gemaakt. En die willen dat ergens in kwijt. Willen daar geld mee verdienen. beroemd mee worden Noem op. En uh, producent die, die zorgt er eigenlijk voor dat dat gebeurt. Dus die gaat okay. zitten en die gaat kijken van... Nou ja, Is er überhaupt een behoefte aan... Uh, wat, wat wil je, is er een markt? Uh, wat wil je er zelf mee? En je gaat proberen al die, uh, die middelen mm -hmm. ervoor de, de te zorgen en de, de mensen erbij te zoeken om ervoor te, te zorgen dat het product wordt gemaakt. En eventueel ook nog mee te denken in hoe je dat product gaat vermarkten. Oké, okay. ja, ja. Dus en dat, uh, ja. wat heel veel artiesten die zijn inderdaad bezig met die inhoud. Van, ja? uh, en die, die, die, die spenderen daar heel veel tijd en aandacht aan. Maar denken niet zoveel na over datgene wat ze moeten doen om het daadwerkelijk ook tot een uh, iets ja. iets maken of, waar je of, of, een stukje plastic of, omheen kan doen ja, en, ja. en in de winkel kan leggen. Ja. Nou, dat is dan op een gegeven moment mijn rol en daar. Dat kan op verschillende manieren. Daar kun je verschillende rollen in hebben. Je kan een, heel, een beetje aan de zijlijn staan en zeggen van... Uh, Goh, ik zou dit eens proberen. Maar je kan ook zeggen, nee, ik zorg dat die... Uh, je hebt een website nodig, ik zorg dat die er komt. Uh, ja, je je wil het zijn, gaan ja. uh, verkopen. Dan, je ja. moet die, die mensen moet je gaan benaderen. Uh, regelen van uh, artiesten. Zoals bij bijvoorbeeld de Mal P-Brothers. Ja. Die hadden een backing band nodig. Ja. Um, en nou ja, dan zoek je dan muzikanten bij die daarbij passen. En uh, je organiseert... Uh, opnamesessies, ja. uh, dan ga je kijken hoe het gemixt moet worden, wie het gaat mixen je, je hebt natuurlijk ook oog voor het financiële plaatje, het inhoudelijke plaatje ja. uh, probeert de juiste mensen daarbij te vinden en dan op een gegeven moment tot dat product te komen en dan helemaal aan het ja. eind zit dan ja. nog het, het fysieke productieproces van ja, je, je ja. maakt een plaatje Klopt, ja. Uh, ja. ken je iemand die dat ja. kan doen uh, zaken als layout, foto's ja. De hele, de hele maar ik heb je twee dagen meegemaakt, maar ik vond je wel heel sturend, ook inderdaad. Ook uh, muzikaal opzicht eigenlijk. Ja. Ja. Ja, en dat, ja, dat kan ja. je eigenlijk alleen maar doen als je de mensen goed kent. Want okay. uh, ik ja. ben van nature eigenlijk uh, relatief afwachtend en meer een kat uit de boom. Mm -hmm. Kijkend. Ja. Je zal mij niet op de eerste vergadering, zal je mij met een mening. Uh, nee, ik wil eerst weten, waar praten we over? En dan ga je vervolgens na heel veel gesprekken, ga je kijken, oké, okay, dit wil je, heb je hier en hier aan gedacht, je kunt die en ja. die invloeden, okay. want ja. je praat natuurlijk wel, ook bij het werk bij Truefire, praat je over een hoop zeer eigenwijze mensen. Another one, I often think about the good times. But this can take my blues away. I wasn't dead, but I was worn out. I preached his love, but nothing stayed. Alone again, I lost those happy years of love again. I find another one another one. Maybe I find another one. Ja, ik uh, Pim nodig mij uit om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Dus ik moest jou œuvres in een paar dagen, een kleine week, doorspitten. Overigens, een, een geweldige site heb je. Want dat maakt het wel heel makkelijk als nieuwkomer om door jouw muziek en teksten heen te gaan. Maar. Dus ik, ik, moet een beetje, ik moest een beetje snel door jouw werk... maar klopt het dat Songsmith echt een, een beetje een, een breuk is met jouw vorige werk? Ik zie ja. hem hier liggen. De hoes ziet er heel anders uit. Ja. Textueel maak je een sprong van James Taylor naar... Nou, ik noem maar even Bukowski. Een, hele, ja. een beetje avant-gardistische teksten. Klopt dat? Want dat, ja. dat vind ik op zich interessant... En ga je ook door op die weg? Of weet je dat ja, nog niet? Ja, nee, dit is echt wel een weg die... Uh, ik ben nog bezig met de volgende. En uh, dat is iets wat ik ga continueren. Het is inderdaad een verschil. Komt een beetje door corona. We zaten thuis. Wat kon, wat kon je doen? En ik was in die tijd... Uh, ik had een keyboard uh, thuis staan En nou, je kon live niks doen. Uh, mijn Two Fire cursors, ze waren afgelopen. Ik was voor de uh, Nederlandse vakmuziekbladen, was ik bezig. Ook dat, daar kwam de plat in. En ik dacht, ja, er staat niet een keyboard. Laat eens kijken wat ik met dat keyboard kan. Inmiddels heb je op computers zogenaamde VST-instrumenten en die uh, computerinstrumenten zou je kunnen zeggen. En die zijn inmiddels zo goed dat ze in heel veel gevallen niet meer van echt te onderscheiden zijn. Ja. Violenblazes, piano's, orgels, drums, de hele bende. En uh, toen viel bij mij, eens, bij mij het lees een muntje. Nou, ik kan nu een beetje op dat keyboard, kan ik wat doen. Ik ga eens kijken in hoeverre ik nou mijn muziek daarmee kan combineren. Want die kan dan los van. Uh, specifieke muzikanten die je normaal inhuurde en zegt van dit moet je spelen of uh, laten we eens een beetje, laten we, laten we een beetje beginnen. Kun je nu gewoon achter je computer dit soort dingen vormgeven? Ja, dus ja. ik dacht oké, okay, ik ga eens kijken. En daar uh, dus die composities die kwamen eruit en ik merkte dat je daar een soort vrijheid in ontwikkelde van uh, ja, je kan het super strak gaan combineren je kan alles uitzoeken dat doe ik ook in sommige gevallen. Maar je kan ook veel meer met sferen gaan werken. Dus gewoon geluiden. Uh, als je, uh, uh, maar ...en bij sommige dingen, bij sommige composities... Dat, nou, had ik zo'n VST-viool gekocht... ...of een, een panfluit of iets van die strekking... ...ik dacht, oké, okay, ga zitten, hoe werkt dit? Want je moet het natuurlijk wel leren besturen. Ja. Dat, het ja. is niet van dat je een knop indrukt... ...en dat je nee. dan uh, nee, helaas, ja. Uh, ja. gelijk uh, Yo yo ma ja. hebt of zo. Nee, dat is echt niet de hand. <laughs> dus, en bij bepaalde composities liet ik dan het dus, VST-instrument lopen... ...en dan, en dan ging ik gewoon spelen... ...en dat eindigde dan op de plaat... Dus het was heel... Het klinkt heel als soundscapes. soundscapes. Ik heb hem nog niet gehoord, maar ja. zo klinkt het. Ik ben, dat, ik is het wel absoluut, wel dat is het absoluut niet, want het zijn nee. wel heel duidelijke composities maar het idee van hé, hey, ik kan een sfeer maken, ja. uh, ik kan nu als ik wil, kan ik uh, de sounds die Tom Waits met echte echt instrumenten maakt, daar kom ik verdomd dichtbij ja. met, uh, met puur oh, deze instrumenten. Ja, ja. Ja. Ja. Dus dat was uh, heel inspirerend. En Qua, uh, ja. qua songwriting is het een verschil is in dat de vorige platen al met al mijn platen zijn daar zat wel altijd een hele sterke autobiografische component in wat ik zei je leert, ja. je leert um, met het leven dealen door middel van je, je kunst luk, ja. Ja. Ja. en ja. dat is bij de laatste plaat is het veel meer een verhalende plaat geworden dus ja. in de zin Om van Her blind silk hair, her black. Alone to brew Got up in Katie's moon Got up in Katie's moon her soft sad eyes and her silent blue ook een beetje afronden. Ja. Hoogtepunten en dieptepunten uit je carrière. Jonge, je hebt toch wel een uh, rijke carrière met allerlei verschillende zeker, aspecten. Ja. En, ja. Uh, hoogtepunten, nee, laten we met de dieptepunten beginnen. Okay. Het eerste optreden wat ik deed uh, kwam de bassist niet opdagen. Ai, ja. Eindelijk. En, uh, <laughs> even kijken, uh, andere optreden met een jazzbandje wat ik speelde, speelden we letterlijk voor de barman en zelfs die ging weg. <laughs> Toen ben je maar gestopt. <laughs> nee, we hebben, want we dachten wel betaalde repetitie, want het was wel betaald. Oh, oké. Okay. Betaalde repetitie, ja, ja, ja. ja. Uh, ja is het ja, niet ja. voor jou die quote? 50% van het music musicianship is showing up. Dat las ik ergens. Maar dat is misschien toch niet van jou. Het is niet van mij, maar ik, ik wil de, naar het grap, want je de basis. 90%. 90%, ja. Is showing up, ja? Is showing, showing up, ja. Een, <laughs> ja op, op, mooie quote. Op tijd verschijnen je shit voor elkaar hebben is nummer twee ja. weten wat niet alleen wat jij zelf speelt maar wat anderen spelen oké okay. en daarom voor de hand, liggend, hand he? He? maar het is toch, ja het is, het is dan ben je 90% over 90%, dan je er over 90%. Ja. en uh, luisteren maar waarom moet vooral? je weten wat anderen spelen omdat je dan kijk repetities dat we uh, van bandjes er werd altijd gezegd oké okay, dan kan je je eigen materiaal oefenen klopt, klopt ah, is, ja. ah, nee? nee nee jij komt daar en jij kent je partijen ja. en vervolgens ga je om, hoe die dat samen laten passen met al, uh, wat, wat al die andere mensen. De, uh, oh, je het andere van je bent, ja. ja. En dan ja. is het handig ja. om te weten van... Oh, die drummer die speelt daar die uh, die ride op zijn uh, op de twee en de vier, maar ja. dat past hij helemaal niet bij. Ik wil eigenlijk een crash hebben op de drie. Ja. ja. Dat is dat accent. Dat soort dingen ja. Ja, dat wil je weten. Ja. Dus ja. vandaar dat ik ja. een beetje bas en drums heb gespeeld en uh, al dat soort dingen. Uh, Hoogtepunt, uh, nou wat Rick en ik samen hebben gedaan. Uh, ik speel, <lacht> ik een van de dingen die ik altijd zeg is, ik speelde vijf jaar gitaar en ik stond in het concertgebouw. Ja, ah, dat okay. hebben niet veel mensen mij nagedaan. Nee, nee. En dat was natuurlijk, het is een beetje een uh, tang in cheek achtig verhaal, maar het was ontzettend leuk ja. om dat uh, te ja, doen. Um, uh, hebben we daar nog opnames van? He? Dat zou helemaal leuk er zijn. Er is een opname van en ik hoop dat hij nooit <laughs> op tafel <de> komt. <laughs> nee? Nee, dat ja. hij, hij zal het zelf vertellen. Dat, uh, ja, dat was maar dat doe ik er nou nadat. Maar uh, nee, de hoogtepunten zijn zeker... De, mijn samenwerkingsverbanden met, uh, met platen. Het, uh, uh, ik heb altijd... als ik in Amerika kwam... in Florida bij Truefire... dan... dan, dan uh, zat je altijd met je jetlag. Dus ik stond dan om half, ja. zes, zes uur stond ik op... de eerste dag. En dan begon het daar al lichter te worden. En dan, dan liep ik mijn hotelkamer uit. En uh, dat was in de baai van St. Petersburg... Uh, waar al die... Mm -hmm. Dat is een vrij dure stad daar, vlak onder Tampa in Florida, met al die boten. Het was daar altijd hartstikke warm. Fantastisch. <laughs> ja. En dan liep ja. ik daar rond en ik dacht... You fucking made it. Oh, dat is leuk. Ja, ja knap. Ja. Dat, dat je als artiest ja. met, met redelijk, redelijk wat bagage, okéën spelen, okéën zangen... Uh, maar mee, het, ja. het, het, het compound van alles wat je brengt... Ja. Uh, dus aan kwaliteiten en talenten... dat dat er uiteindelijk voor zorgt... dat er iemand zegt van een heel groot bedrijf... Ja. met heel veel macht, heel veel geld, heel veel invloed... met jou wil ik werken. Ja, ja. En volgens mij is dat ook een van de dingen waar je heel trots op bent. Eigenlijk, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. De glamour ook een beetje. Het is toch leuk. Dat is bijna ja. glamour. Je loopt in Florida, het is betaald. En, uh, is dat, duikt dat af en toe nog op in je leven, die glamour? Of, is dat, of zoek je dat nog? Nou, in het, bijvoorbeeld het samenwerkingsprojecten uh, die komen uit die, dat ecosysteem van True Fire en alles mm. wat ik in de loop van de tijd heb gedaan. Ja, zo kijk als zo'n als Marco Hitela uh, op een gegeven moment. Dat die, ik bedoel, die staat voor, voor 15.000 man in een stadion te spelen. En die zegt: uh, god, die teksten, met jou wil ik werken. Dit wil ik doen. Aha. Ja dan, dan, ja, dan heb je blijkbaar toch iets goed gedaan. Zeker, ja. Oh ja, en een van de dingen die ik heb geleerd voor de luisteraars thuis. Wij Nederlanders zijn gewend om uh, zaken boven kniehoogte af te kappen. Als je een poosje in Amerika zit, dan... Um, en dat dus overal heel erg kritisch op te zijn, overal aanmerkingen op te hebben. En dat... dat uh, uh, in Amerika wilden ze soms wel eens de andere kant uitgaan in de zin van overal zeer compliment voor zijn. Terwijl je denkt. Eh. <laughs> uh, ik heb het genoeg gesmaakt om in beide werelden te leven. En ja. uh, dat... En en dus heb ik mijn bescheidenheid daarin ja. een beetje laten varen als iets oh. goed is, moet je vooral zeggen dat het goed is, als je ergens ja. trots op bent moet je ook vooral zeggen dat je er trots op bent ja. en als mensen complimenten geven uh, moet je dat ook accepteren ja. en niet ja, on onmiddellijk niet. zeggen van uh, nou uh, nee, het was inderdaad <laughs> hartstikke goed, het was, het was geweldig ja. <laughs> dankjewel ja. Mathieu, hartstikke bedankt voor dit, uh, al die mooie verhalen. Jullie bedankt. Piet bedankt, Rick bedankt. Ja. En de luisteraars bedankt. Dat was erg leuk. Ja. since the break of puts his blood and your children and your people to shame <laughs> Beware and sleep like cause with all our powers we will take all what is rightfully No war, time will crush you like all tyrants before. before